Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. QFM met, met nu Zangvoort op zaterdag. <tom> En een mooi begin. U vraagt en wij draaien. Ja. <laughs> U de Femme Kooi en doedas, zoals aan het begin van het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Ja. Ja. <laughs> Binnen en, nog. Uh, natuurlijk, ja, <laughs> nog genoeg nieuws en, uh, uh, en evenementen die, die we gaan bespreken. Uiteraard evenementenagenda. Filmagenda van het circus.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 De ...zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde het opvolgen van Back It Up. Dit was A Night Like This, uitgevoerd door de Nederlandse zangeres Carol Emerald. Ja, nou, dus... wat kan ik nog meer over, Carol? Nee, <laughs> mag ik ook, mag ik ook. Ja hoor, ga jij je gang maken. Ik moet zeggen dat er wel ongelooflijk veel gedraaid wordt op de radio. Want uh, zoals je al zei, de Nederlandse zangeres Carol Emerald schrijft pop- en muziekgeschiedenis... ...met haar debuutalbum Deleted Scenes from the Cutting Room Floor.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 Les comédiens ont parcouru les faubourgs Ils ont donné la parade à grands renforts de tambours Devant l'église, une roulotte peinte en verre Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux, comme un cortège en folie Ils drainent tout le pays, les comédiens Viens voir les comédiens, voir les musiciens Voir les magiciens qui arrivent, bien. Voir les comédiens, voir les musiciens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 Je Ja, bij een uh, comedien moet je lachen, hè, dus vandaar dat ik kan het lachen Leuk Lekker comedien, de Charles als Napoor. We gaan snel over naar Jan van Ess voor het slot van de eerste helft: Zet OB tegen S.V. Santwoord. Sop OB. Nee. Ja, ja. Zet OB. Dat kan ook. Ja. <laughs> Goed, uh, we willen uh, dit moment even kijken. Nog een minuut of vijf is het te gaan. En uh, de stand heeft een uh, heel ander gezicht gekregen. Want uh, direct, nou direct, een minuut, twee, drie na het stand van zijn doelpunt. Eigenlijk tijdens het nieuws dus die jullie naar alle schokkende nieuwsberichten van de hele wereld luisterden, scoorde ZOB de gelijkmaker. Een rommelige verdediging zag er niet goed uit. En Joris Biet had gegeven weer op het schot van de spits van ZOB. Maar, zojuist, een minuut of drie, vier geleden, een, uh, een schitterende aanval over de Sanders rechterkrant. Uh, mijn Thijssenberg ziet dat uh, Michel Daan helemaal vrij staat voor de keeper, legt een pan klaar en de Haarne alleen maar zijn hoofd de tegenaan De zet hem weer en verdient op een 1-2 voorsprong te helpen. Zandvoort eh, lijkt wel of dat, dat zo'n beetje standaard is. Maar na elk, elk doelpunt gaan ze achteruit voorwallen. Dus zoals nu ook weer, neer helft van het spel ligt op de helft van Zandvoort. En dat, dat is een heel, heel raar iets. Goed, de bal is nu bij de keeper van eh, Zitok B. Ja, dan haalt hem naar voren toe. En dat is wel Jan Smit. Of Jan Smit. Jan uh, uh, Zonneveld. Die kan hem daar koppen naar Peppin van ik de, de, de laatste man van mij? Nee, je gaat via die laatste man over de zijlijn. En we krijgen een ingooi. Ingooien door Maurice Mol. Die uh, komt aan schokken, zoals we van hem gewend zijn. En gaat die bal dan nu eindelijk een beetje proberen in het veld te gaan brengen? Ja, ja, het lukt, het lukt hem zomaar. En dat mooie van Berg. Ze ziet, daar, daar de a van de Haan. Echt ja! Git de, de, de, de, de goal weer. Prachtig doelpunt. De Haan hield zich in om niet bij de spel te komen. Meidje Berg, op dit moment echt de man of the match, legt hem weer pan klaar. En voor uh, de Haan, die komt alleen nog met zijn tenen tegenaan. En Sandvoort leidt nog voorrust met 1-3. En het is echt niet te veel. Het is absoluut verdiend. Sandvoort, het grootste gedeelte van de eerste helft tot nu toe, beter dan ZOB. En elke keer na de roepen dan weer even terugzakken, weet je wel. Zoals ik net al vertelde. En dan toch weer naar voren komen. in een prachtig doelpunt. de tweede van de Haan van vandaag. De bal ligt weer klaar voor de, uh, de achterop. En die is ondertussen genomen. ZOB, na, helemaal naar achteren de ik ga even kijken of ik het namelijk bij kan vinden. Nee, dat heb ik niet hierbij, maar dat ligt natuurlijk hier binnen. Oké, okay, ik zet hem bij nog steeds. Helemaal achterin. Het komt een Een brede paas naar de nummer 7. Die gaat ligt hem diep daar neer. En daar is dan natuurlijk weer Jan Zonneveld. Die die bal lekker kan onderscheppen. En diep kan geven aan de Haan. Kan de Haan erbij komen? Ja, sterker nog, die heeft hem gewoon. Die heeft hem van. tegen twee man. Ligt die heeft die 17 uizenberg aan. Die kan er niet goed bij komen. Dus het is geen goede paas eigenlijk. En dat is Bas Lennis, die daar een overtreding begaat. En ZOB mag 5 meter buiten hun eigen stadsopgebied... ...een vrije bal nemen voor een overtreding van Lens. De bal gaat nu genomen worden en er dus wordt achterin rondgespeeld. Komt de dieptepaas? Nee, nog steeds niet. Twijfel bij de nummer 3 twijfel in, in, in, in het middenveld, ZOB. Aan de rechterkant van het veld nu. En dan komt de dieptepaas uiteindelijk naar de rechtervleugelspits. Die kan de bal onder controle krijgen. Maar wordt vellend uitgezeten door Ronald Kalis en daardoor moet de bal weer terug. Helemaal aan de andere kant? Nee. Van afstand, nummer 7. En dat is een pakketje voor Joris Schmid. Heel simpel balletje. Hij ziet hem al heel lang aankomen. Hij hoeft zich dus niet te vergissen. En gaat nu weer spel hervatten met een uittrap. Ver over de middenlijn. Kan Berg erbij komen? Nee, er staat even over een hele lange man. Maar ja, die heeft voetballen minder te vertellen tegen hem. En Koppentin ziet dan wel. Nog steeds bij nu in de middencirkel. Daar Stijn Stobbelaar. was een duwtje van Stobbelaar. Nummer 8 tegen de nummer 8 bedoel ik. En ZMB mag die vrijbal gaan nemen. Dat is hij niet ondertussen genomen. Om de dieptepaars naar René nee, er weer voor. De verdediging staat goed vandaan. Beter dan vorige week. Toen heeft eigenlijk de verdediging een beetje... Minder of meer in de wedstrijd van Plus voor Zandvoort. En uh, daardoor uh, voor Zandvoort met uh, 0-2 van Marken. Terre Paas. Van uh, ZOB wordt opgepakt door Guirai Kool, de rechterverdediger, de vleugelverdediger. Transporteert die bal nu naar voren toe richting Bergen. Dan komt hij langer aan in. En daar is de haan, die kan ertussen komen. De haan speelt berg aan. En die wordt weer afgepakt. Goed verdedigd trouwens van uh, ZOB. En die kan nu die bal uh, terug gaan spelen op hun keeper. En die zal de bal waarschijnlijk ver gaan wegtrappen. En dat doet hij nog met links. En wel echt, benig is. doet hij netjes, de man. Heel uh, knap. ZOB nog steeds. Nee, Stijn Stomelaar. Dat is natuurlijk ook heel erg lang. En die, uh, die kon die bal wegkoppen richting Mol, maar Mol kan er niet bij komen. Weer ZOB. Op de middenlijn is het spel ongeveer nu in, in de cirkel. Uh, daar is het Michelin aan, die probeert de bal om af te pakken. Direct kan er goed tussenkomen. Bas Lemmers uh, naar de rechterkant. Door weer naar berg te bereiken. Hele diepe bal. De berg is wel snel, maar niet snel genoeg. Stond er even te ver vanaf, maar kan hij daar proberen af te pakken. Teruggespeeld naar de keeper. Die moet nu snel wezen, want daar komt De Haan aan. De Haan is die altijd een jongen die bekijkt dat soort situaties heel erg goed. Maar het is al steeds bij dat die bal in de zit heeft. Maar niet meer dan een metertje 5, 6 buiten een echte 16 meter gebied. Dat is de diepe langs de lijn. Naar de rechter vleugelspits van ZOB. Wordt weer teruggespeeld. Zit, zit weer op de helft van ZMB. Dus uh, de druk van Zandvoort is toch wel redelijk goed. En dat, dat uh, is zo dat uh, ZMB er niet aan te pas kan komen op dit moment. Een hele paas over de hele breedte van het veld. En die staat van de borst van de zmb speler af. En wat Zandvoort mag gaan gooien. En dat zal waarschijnlijk gedaan worden. Wat gaat er hier gebeuren? Ik weet het niet. De schrijfzichter die sluit die, die, die en die wijst. Uh, nou, oké. Okay. Gewoon ingooien. Meer niet. Ja Mol, Maurice Mol. Zit een beetje te pingelen daar raakt die bal kwijt. Ja, en daar komt uh, Stijn Stopblad bij En die kom je in totaal vijf keer tegen als je die uh, tegen je over hebt staan. Maar hij maakt nu een overtreding en zet hem heen, mag die bal weer gaan nee. Op de middenlijn, vrije schot voor de gastheer. Je moet even wachten tot de mensen op hun plaatsen staan. Het duurt wel heel erg lang. Ja, even kijken, daar gaat hij uiteindelijk komen. Paas langs de lijn. Die wordt via Ronald Kalis over de zuid gewerkt. En ZTB mag uh, bij de cornervlag een in inworp gaan doen. En er is er eentje bij. Die heb ik de volgende in het tweede gezien. Die gooit ver in de 16-meter gebied en doet hij nu niet. Hij uh, speelt de speler in die wat dichterbij staat. En dan gaat hij weer terug. Uh, gaat nu de 16-meter Nee, Hij speelt een breed. legt een breed nummer twee. Die heeft een hele schappij, een schotkans. En die gaat voorlangs. Nee, via een beentje van Zandvoort. En de uh, corner de halve. Uh, vanaf de uh, rechterkant van de uh, doel van Joris Smit gezien.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 En dat is het doelpunt, een doelpunt. Een kopbal van de nummer 11 van uh, ZOB zorgt ervoor dat het bij de ploegen weer op gelijke hoogte komen. Ik zei het al, dat is een hele gevaarlijke inworp. Hij wordt doorgekopt en via een hoofd van de nummer 11 verdwijnt hij achter Schmid die er absoluut niet meer bij kon. En de stand is nu weer gelijk. Vlak voor rust is dat dus erg jammer. Dat is een psychologisch erg belangrijk moment natuurlijk. Dat weten we eens langzamerhand wel. Maar het is niet anders. Twee op dit moment. Soms het heeft afgetropt. Dat is het eindsignaal van de eerste helft voor een uitstekend lijn. met de schijf zet ik ook wel eens een keertje zeggen. Zonder dat zo vlak voor tijd die band nog even in ging. Het is niet anders. We beginnen straks de tweede alzat met 2-2. Oké, dankjewel Jan van straks meer. Ik denk nog steeds dat het kan. Iedereen naast elkaar. Soms droom ik ervan.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 om bruggen te bouwen, soms drom ik ervan. van. Laat mij in die wan, laat mij in die wan, laat mij in die wan. Mewes op de Zandvoortse Radio en laat mij in die waan. Wat een mooie ballade. Hè? Laat mij in die waan, ja, laat helemaal baan. goed. Nou, we staan gelijk hè, of staan we nee. nou voor, dat is niet helemaal duidelijk. Volgens ons uh, hier in de studio is het de 3-2 voor SV Zandvoort. 3-2, als we Joop uh, goed gevolgd hebben, zou het 3-2 moeten zijn. Maar Joop dus... zelf zegt weer aan het eind 2-2. Dus... Nou ja, het begin van de tweede helft zullen we, uh, we dat zullen wel even, nog uh, even aan vragen de hoe het voelen hierover. Opening van het strandseizoen is uh, vanmiddag uh, gestart. En uh, aanwezig uh, was uh, onze verslaggever Jaap Kerkman. Goedemiddag Jaap. Goedemiddag.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 Ah. En ik heb wat kaas gegeten. En na, toen ik wegging heb ik een haring genomen. Kijk, ja, dus helemaal ha, lekker zwemmen. Ja, zo zwemmen. gaan we het uh, strandseizoen ja. beginnen hier in Zows. Helemaal goed. Bedankt uh, voor je inbreng. En zo uh, zijn we daar ook weer bij, bij gepraat. Om dat dacht zover. ik ook. We hebben weer zin in Zovort. En zin in een nieuw seizoen, toch? Ja, ik wel. Hier is Durand uit de jaren 80 in de Skin ja, ja. Trade. Zo, dadelijk gaan we trouwens bellen met Marcel schoren van de Oude Hals.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 Te pesten en saren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Waar Dit is 20 jaar. Zie Two shot,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 Die club is al, nou Sven die werkt al bijna 10 jaar. En uh, we vragen ze af en toe of het mijn zoon is. Zo werkt hier al. Anouk is het uh, laatste jaar erbij gekomen.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 Voor een poco van tu amor, voor een trozo van tu vida, la een van mijn hart, voor voor een por voor een beetje van mijn hart, voor een beetje van mijn van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 Word je de selector en on my radio? We gaan weer snel over naar Jovenes in Zuidoost-Beemster. De ploeg waar vandaag tegen spelen. En we verlieten de eerste helft met de voorsprong voor SV Zalvoort. Met 3 tegen 2. Nee, 2 tegen 3. 2 tegen 3. Ja, oké. Okay. Weinig ja, okay. <laughs> ja, verspreking al niet voor paniek zorgt in de studio. Ja, hij zei 2-2 ja. op ja, ja. ons voorhoofd. Echt waar.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 Dan uh, was het alles geweest. Nu hij is nu de ztb Probeert wel eventjes door die Sampers verdediging uit te komen. Dat lukt ze absoluut niet. Want ze spelen nog steeds zelf. op. Dan gaat de eerste die van bal komen. En die man is heel erg snel. Maar Gira is nog sneller. Gaat wel 16 meter gebied. houdt hem buiten 16 gemetergebied zelfs. En kan de bal te kosten. Ja, hij trekt hem als je shirt. Ja, in de laatste. Ja, die scheidszet had er nog wel goed gezien. Hè. Het was voor iedereen dus ook. Maar, maar wat zich te wisselen, ik zeggen. ik zag het ook gebeuren. En uh, ZTB mag een vrije bal nemen. De hoogte van de 16 meter lijn aan de linkerkant van het doel van SG 15 meter of 3 buiten dat 16 meter gebied. Dus de lichtmacht van de Sop staat klaar om te kijken of die bal misschien toevallig niet achter Jorrit Sweet gewerkt zou kunnen gaan worden. Dat is een hele verrassende bal. Die staat er wel helemaal vrij. En in de handen van Sop. Helemaal geen probleem. Verwachtte eigenlijk dat iemand met de rechterbeen zou nemen. Het werd dan uiteindelijk iemand met een linkerbeen. En daardoor kon Sop die bal vrij makkelijk pakken. Hier een hele, hele verre bal. Bijna tot in een 16 meter gebied van tegenstander schiet. Joris Sop die bal weg. Maar dat kon weggekopt worden. Door een verdediger van Sop. En Sop heeft er nu ook balbezit. Gaan, gaan we kijken of ze kunnen bouwen aan een uh, avond. Maar de druk van Sanford is erg groot. Nou, je moet alleen oppassen dat de hele snelle jongens niet eens zo schieten, Want dan ben je ineens verkocht natuurlijk. Zoals hier ook het geval is. Oké, oké, okay, Paslemmers kan ik ingrijpen. Paslemmers is toch niet even de snelste. Hij had toch die bal te pakken. En speelt daar ik van der Oorten. Vandoor, twee mannen misschien. Kan hij er iets mee doen? Gaat nu de rechterhoek en geeft niet voor. En dat is buiten het spel. Gevlagd. Wel gevlacht, hoeft niet gesloten te worden, want de keeper van ZTB heeft de bal in handen en rolt hem eruit. ZTB kan weer gaan proberen op de helft van Zandvoort te komen. In de Borup, op de helft van Zop voor de gastheren. Ze komen er dus moeilijk erheen, blijkelijk. En toch het blijft dan dat gevaar van die hele snelle jongens. Goed, in de war gaat genomen worden nu. Tenminste, het is open, ja, dan gaat hij eindelijk komen in ieder geval niet door Stijn Stomler op worden maar hij heeft wel die bal in het bal bezit hem naar voren toe, naar Maatje Berg werkt kan er niet bij, komen verdedigen Die verdedigt heel simpel uit, vierde keeper gespeeld hier, en zo even kijken 12, 13 minuten nu in de tweede helft, er nog steeds, 2-3 in het voordeel van Zandvoort en hier is Madness en Beggy Truisers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 En het is ook oud hoor. Heel oud. Heel de moments. En wat else? En girls. Girls. Talk about girls. Uit de goede ja. oude tijd. Oude goede oude oude Ja, precies. Hey, morgen is het al ver hè. De sequieren. We hebben er een jaar op moeten wachten.